Jeroen van Kamp met het NOS journaal De man die zich in het toilet van de Thalys had verschand. Het is opgepakt. Op station Rotterdam Centraal onderhandelde de politie enige tijd met de man. Maar dat had geen resultaat. Vervolgens is besloten de trein binnen te gaan. Het is niet duidelijk of de man gewapend is. Op beelden van het station is te zien hoe de agenten een tijdje met schilden bij een geopende deur van de trein stonden. Daarna trokken ze zich terug naar een plek verder weg op het perron. Thalys werd vanochtend ontruimd nadat de man op het laatste moment in de trein was gesprongen. en zich direct had opgesloten in het toilet.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 Het weer, vooral langs de kust nog een paar buien, maar later vandaag schijnt ook af en toe de zon. Het wordt vanmiddag een graad of 19. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is een ongeluk gebeurd op de A13 Den Haag-Rotterdam. En daarom tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein 6 kilometer file. De verbindingsweg naar de A20 richting Hoek van Holland is tijdelijk dicht. Tot zover de verkeersin...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zandvoort. En ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Watertoren. Watertorensport, tweede uur. En we hebben als gast de enige Formule 1-coureur... die na tien jaar zijn comeback maakte in de Formule 1. En dat is nog altijd een record...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 Uitgekozen door de gast van vandaag, Jan Lammers. King Curtis. Waarom King Curtis? Nou, is eigenlijk best een combinatie leuk en triest verhaal. Maar uh, Daantje Pot is, is zeg maar mijn buurjongetje en mijn vriendje waar ik mee opgroeide. En uh, ik denk dat we een jaartje of 11, 12 waren. En toen moest hij oppassen bij zijn oom en tante hier aan de Frans Zwaanstraat. En uh, die hadden daar zo'n mesonetten en, en daar ging ik even bij hem langs. En uh, toen kwam hij met dit nummer en zegt hij... Oh, dat vind ik zo te gek. Dus heeft hij wel tien keer gedraaid... En uh, dus dat is eigenlijk altijd blijven hangen. Ik moet zeggen dat het toen niet zo'n impact op me had als nu. Maar uh, hij was daar helemaal lyrisch over. En die arme Daan die, uh, die heeft zichzelf veel te vroeg van het leven beroofd. Want hij zag het allemaal niet meer zitten. Dus, dus hij bedoelde alles goed. Maar, maar zelden gingen, gingen dingen ook allemaal goed. Dus uh, een schat van een jongen die het allemaal prima bedoelde. Veel mensen missen hem nog. Dus ik dacht nou, even vandaan. Mooi, mooie muziek. Uh, jij bent nog steeds succesvol. Je meest recente succes is de pole position... tijdens de, de Volkswagen Ciro Cup in Moskou in 2014. En tweede in de race achter Nicola Larini. Hoe goed, ja. hoe goed is dat, joh? Wow. Nou, dat is, dat, is, dat is eigenlijk gewoon... Uh, op zich stelt het helemaal niet zoveel voor... want je wordt gewoon als gastrijder ingehuurd. Uh, maar A is het leuk, uh, Moskou is toch, toch een bijzondere plaats... Uh, maar Nicola Larini hè, is ook voormalig testrijder bij Ferrari, Formule 1 en uh, absoluut de toprijder. Uh, DTM kampioen en, en uh, gewoon een hele goede rijder. Uh, hij is wat jonger dan ik. Hè, dus, dus het feit dat ik gewoon op mijn uh, 59 ste daar uh, 58 ste toen uh, toch pole position kon hebben en daar even mocht vertrekken. Uh, uh, dus in één keer stond ik weer op die eerste rij, heb ik een poosje niet meer meegemaakt. En die rode lichten gaan uit en, en, uh, en ik dacht, jongen. Er gebeurt er weinig. Hè. En, hè, want er vertrok helemaal niemand en er kon helemaal niet. Want er stond helemaal niemand voor me. Dus normaal sta ik eh, een paar rijen naar achteren. Tweede rij, derde rij of noem maar op. En dan kun je gewoon iets eerder weggaan dan de mensen voor je. Maar hier moet je in één keer zelf het initiatief nemen. Dus ik lag gelijk in de eerste bocht zevende. En, eh, en ronde later lag ik weer twee door. Dus wat dat betreft had ik het wel weer weggezet, maar, eh, maar goed, het was gewoon een leuke race. En dat is eh, meer als referentie van, van eh, doe je tegenwoordig nog wat. Eh, en dan was dat mijn meest recente race. Dus, ja. Dat is wat geweest is. Wat komt volgend jaar is ook heel bijzonder. Dakar. Uh, nou ja, Dakar, dat doe ik al een poosje. Daar begin ik mee in januari. Dat dus is meer de, eigenlijk, de chronologische uh, volgorde uh, in plaats van, van, van de meest belangrijke. Kijk, in feite is alles gewoon belangrijk. Hè? Nu is dit interview voor mij belangrijk. En straks is Dakar belangrijk. En zo, uh, zo doen we één hartslagje tegelijk. Um, maar het, het grootste moment is natuurlijk ook uh, Le Mans volgend jaar. Ja. Want die ga ik voor de 23ste keer meedoen. Met Frits, hè? Frits, Frits. Uh, Frits van Eert, ja. En nog even één heel klein stapje terug naar uh, januari, dus Dakar. Uh, de, de route, daar zijn ze nog even over aan het stoeien. Want uh, Peru uh, zat er ook bij. Uh, Peru, Argentinië en Bolivia. Maar Peru is weggevallen. Uh, daarmee uh, valt een belangrijk uh, duinendeel van die route weg. Maar ook een heel belangrijk inkomstendeel voor uh, de organisatie. Dus die zijn nu nog even aan het stoeien naar een nieuwe route. Um, dus een beetje laat natuurlijk ook. Dus dat zijn nog eventjes de, de vraagstukken. Maar ik ga daar met een uh, nieuwe Ginaf. Ja. En met sturende achterwielen. Een heel licht autootje. Dus eigenlijk een uh, vrachtwagen die stuurt als een buggy. Dus een geweldig, geweldige auto waar ik, ik denk, top 10 mee moet kunnen rijden. Geweldig. En dat tegen de fabrieksteams is dat, is dat best netjes. Dus uh, daar ga ik in januari mee aan de slag. Ja, maar laten we nou teruggaan naar Le Mans. Want dat is natuurlijk ook Ja, betreend. nou, Le Mans is uh, gelijk daarna. Want in februari, of dit jaar, zullen we al wat testen gaan doen. Volgend jaar ga ik dus uh, samen met Frits van Eert en een derde rijder... Uh, die we volgende maand of zo, of voor het einde van de maand, wel bekend zullen maken... gaan we, gaan we Le Mans doen. En uh, dat doen we met een lmp 2 uh, Dus de snelste klasse is lmp 1 en de 1a snelste is LMP2. Dus als je daar zeg maar, daar kun je zesde in het algemeen klassement mee aankomen. Maar dan zul je wel ook je klasse gewonnen hebben. Dus dat is de klasse die Jos Verstappen een keer gewonnen heeft. Samen met Peter van Merkstein en uh, Jeroen Blekenmolen. Ja, ik hoorde, ik hoorde de term Le Mans. En ik weet me nog uit mijn jeugd erin. Daar speelden wij uh, nou, uh, als jochie van een jaar of uh, acht, negen. Speelden we buiten met Dinkytors. Hadden we een racebaan gemaakt. Stonden die die raceautootjes van Dinkytors stonden bovenaan die, aan die houten plank. En werden naar beneden, moesten naar beneden racen. Maar je had, uh, als je het over Le Mans had. Altijd een bepaalde opstelling bij het starten. Uh, de, de wagen stonden volgens mij diagonaal op de baan. Klopt dat? Uh, ja, dat klopt. Dat was wel voor mijn tijd. Ja. Uh, jammer, want ik denk dat ik wel heel snel in die auto had gezeten. Uh, oh ja, campagne. ze moesten er ook nog heen rennen, geloof ja, ik. Ja. ja, dus dat deel had ik sowieso gewonnen dan. Maar ja. uh, nee, in mijn tijd uh, was, was dat even wat anders. Want uh, in die periode had je ook dat mensen niet altijd hun gordels even goed vastdeden. En, uh, en dan in sommige gevallen wel net deden of ze vast zaten, maar dat dan op het rechte eind uh, deden. Dus uh, wat ik net al zei, wij, wij hadden natuurlijk uh, met een recht stuk van vijf kilometer. Uh, ja, wij reden gewoon constant uh, 400, 401, 399. Net afhankelijk van hoe de wind stond. Mm -hmm. uh, reden wij over dat rechte stuk. En uh, dat deden we ook in het donker. En dat deden we ook als het ging regenen. En, en uh, ja, dan, dan uh, waren dat spannende tijden. Dus daar wilde je niet uh, met losse riemen. <laughs> Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe werkt het überhaupt bij de start? Want je kan natuurlijk met, met, met, met een aantal raceautos nooit uh, allemaal uh, bij de startschreep staan. Dus je staat achter elkaar op de baan. Ja. Uh, hoe, hoe werkt het precies? Want uh, hoe, hoe werk je jezelf naar voren? Zeg maar? Nou, die volgorde wordt bepaald in de training. Hè. Dat is de kwalificatietraining. Dus de, degene die de snelste individuele ronde kan afleggen... die staat op de eerste plaats. En zo, hè, net als tegenwoordig in de Formule 1... Sta je dan in volgorde van snelheid die je in de training hebt geproduceerd, sta je opgesteld. Okay. En dan uh, in de race, ja, vroeger was dat uh, natuurlijk iets anders. Daar, daar moest je echt toch wel een klein beetje gedoseerd met je energie omgaan. En tegenwoordig is een, uh, een Le Mans race gewoon 24 uur kwalificeren. Want uh, je kan 24 uur met de remmen doen. Je hoeft geen remschijven of rempads, uh, remschoenen vroeger, en rem, remblokken tegenwoordig. Dat hoef je allemaal niet te wisselen. Daar kun je gewoon 24 uur volle bak mee aan de gang. Eh, banden, ja, die krijg je ook niet kapot. Al wil je het graag. En als je door een stukje scherp eh, materiaal heen rijdt... ja, dan gaan ze kapot. Dus daar heb je heel weinig invloed op. Dus je kunt gewoon voluit rijden. Eh, je hebt stuurbekrachtiging. Eh, je hebt koolstofvezel remmen. Dat ervoor zorgt dat je toch wat, wat minder eh, energie hoeft te gebruiken in je voet. Dus ja, het is gewoon een, een race van 24 uur geworden. Okay. Hoe concentreer je je al die tijd? Hoe doe je dat? Ja, dat is eigenlijk een stukje logica en adrenaline en, en gedrevenheid ook. He, dus we hebben het vaak over voetbal gehad. Maar ja, op voetbal, als het gewoon je passie is, moet je daar ook niet op hoeven te concentreren. Dat moet het spel gewoon afdwingen in jouw gedrevenheid. Dus die concentratie, he, als je met snelheden boven de 300 aan de gang gaat, ja, dan let je echt wel op. Misschien een rare vraag, maar draai je muziek? Heb je muziek op je hoofd? Uh, niet op mijn hoofd, maar uh, ik, wel in mijn hoofd. Dus, ja, ja. dus, dus uh, uh, uh, misschien dat het eigenlijk een nummer is wat ik over het hoofd heb gezien om hier te draaien. Maar, maar in de tijd van 1988, uh, dat rechte stuk van vijf kilometer, daar ga je weliswaar hard. Maar ja, op een gegeven moment zijn wij eraan gewend. Ja. En dan zie je gewoon met de snelheden van tegen de 400 kilometer per uur, zit je gewoon uh, voor jezelf had ik gewoon dat nummertje van George Michael in mijn hoofd... van You Gotta Have fate. Van, van, en en dat, dat, uh, ja, dat kreeg ik er gewoon niet uit... maar dat paste natuurlijk wel, hè, van je moet vertrouwen hebben. Uh, dus dus dat, uh, dat had ik toevallig in mijn hoofd. En dat is ook wel de enige race dat ik echt gewoon... heel concreet muziek in mijn hoofd had... wat ik ook ja. naderhand nog kon herinneren. Interessant. Muziek is ook vandaag jouw ding, want jij hebt jouw platen opgegeven. Puff Daddy is de volgende. Reden? Ja, nou is eigenlijk een heel uh, prachtig nummer. Zeker voor, voor mensen die mensen verloren zijn. Eh, dit hebben we op de begrafenis van mijn vader gedraaid. Hè. Ik wil het niet te zwaar gewichtig allemaal maken. Maar het is gewoon een prachtig nummer. En, en uh, een prachtige inhoudelijke tekst gewoon voor, voor, voor, voor mensen die überhaupt mensen verloren zijn.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 I know you still living your life after death. Gast van vandaag in de Waardertorren Jan Lammers. Jan, jij bent de best gekwalificeerde Nederlandse F1-coureur ooit... met de vierde plaats tijdens de grote prijs van USA West in Long Beach... met de ATS in 1980. Ja. Morgen begint het grote gebeuren in uh, Singapore. Ja. Ja. Wat denk je? Nou ja, het seizoen is natuurlijk al een poosje aan de gang. En uh, Ik moet zeggen dat ik uh, in Monaco dacht ik, uh, dat Max uh, die, uh, die plaats ging overnemen... Maar ja, toch niet. Dus, dus uh, iedere keer denk ik van... nou ja, uh, het is op zich is het hartstikke leuk om dat record te hebben. En aan de ene kant wil je dat record ook graag houden. Uh, maar ik denk, ja, als dat nou over vijftig uh, jaar nog staat, bij wijze van spreken... Dan, dan, dan, dan heb je het er ook nooit over, zeg maar. Ja, nu even. Maar uh, dus ik denk dat als Max dat binnenkort gaat breken, dan, dan is dat leuk. Uh, dan heb je zelf zoiets uh, dat, je, dat je denkt van... van uh, want jongen, hè, soms sta je er zelf eh, van te kijken... dat je denkt van, oh, heb je dat record al die tijd nog? Want we hebben natuurlijk sinds die tijd Jos Verstappen gehad... en, uh, en Albers en Doornbos en allerlei andere mm -hmm. uh, Nederlandse... formule we coureurs die uh, een, uh, een aanval op de troon hebben gedaan. Maar dat is allemaal nog niet gelukt. Dus ja, één schamelrecordje wat ik nog heb dan. <laughs> en er zijn nog wat kansen, hè? want je krijgt nog Japan, Rusland, Amerika... Mexico, ja. Brazilië, Abu Dhabi... Max gaat het echt wel breken hoor. Of dat dit jaar is of volgend jaar. Maar die, die, uh, op een gegeven moment staat hij ook op pole position. En uh, heeft hij races gewonnen. En hopelijk ook een wereldkampioenschap. Het was trouwens een grote vraag of die wedstrijden wel door konden gaan. Hè? Want gisteren kregen de bemanningsleden van de KLM. Eh, in Singapore het dringende advies. niet de straat op te gaan vanwege de smog. Ja. Op het buur eiland Sumatra zijn bosbranden. en dat komt allemaal over. En... Ja, ja, ja, ja. 2015, hè. Dus ja. Een, wat denk je? Verstappen is nou 17. hè? Kan die het? Ja, dat, dat, dat, he, die vraag die krijg ik vaker gesteld. En, en uh, dat, dat, op mij komt het over alsof mensen aan mij vragen van wat denk je van die Messi? Nee, ik bedoel, zoiets kan je of dat kan je niet. En ja. wat hij gewoon heeft laten zien he, al in zijn aanloop, in zijn kartcarrière, dat was al heel bijzonder. He, dus de insiders, die, die hadden geen enkel vraagstuk over hoe die het ging doen... Uh, in, in, uh, in, de, in de autosport. Nou, ik denk dat zijn de Formule 3 prestaties, die vertelden ook al genoeg. Hè, daar zie je gewoon dat hij die, die omschakeling van die kart naar die auto, dat hij die, die heel makkelijk gemaakt heeft. En gelijk al vanaf het eerste moment in de Formule 1, ja, je ziet gewoon dat uh, Max en, en ook het huidige concept, zoals Formule 1 nu, gereden wordt. Ja, dat is gewoon een uh, gouden formule. Dus ik verwacht dat hij, uh, nog niet volgend jaar, maar het jaar erop, dat hij bij een team als Ferrari of Mercedes of uh, een topteam uh, zal zitten waar hij ook races kan winnen. Ja, morgen en zondag is het een stratencircuit. Hè? En er zijn twee mannen die net als hij uh, heel veel zin hebben in die pot. en denken ook potten te kunnen breken: Sainz en Rosso. Um, ja, nou, het, het, het, uh, Carlos Sainz is een teamgenoot natuurlijk. Hè, dus die, uh, daar heeft hij ook geluk aan. Dat is ook een hele goede jonge vent. Wel een jaartje verder dan, uh, dan Max. Uh, dus wat dat betreft uh, doet Max het zeker in die verhouding heel erg goed. Maar eh, ja, natuurlijk zijn er, zijn er mensen natuurlijk die, uh, die heel gemotiveerd zijn. Maar als je het materiaal niet hebt, ja, dan kun je gewoon niks. Nee, want wat, die, die, die, wat is het, een uh, STR10? Die kan wel goed op de straten? Ja, nou dat, dat hè, al die auto's die, uh, hè, die, die, die, die verschillen in nuance, de ene die, die, die, uh, die komt beter tot de uiting op een circuit waar je een hoge topsnelheid uh, nodig hebt. Een andere auto komt weer iets beter uit op een circuit als Monaco... wat heel kort is, een heel st kort stratencircuit. Dus daar heb je kleine nuanceverschillen... Hè, wat uitmaakt of je achtste staat of veertiende. Maar de, de, de snelle jongens staan het hele jaar constant vooraan. Dat zijn de Mercedes natuurlijk, ja. de Ferraris en de, en de Williams en, en de Red Bulls. Mm -hmm. hè, die zullen toch uh, voorin uh, de dienst gaan uitmaken. En het zou best kunnen dat uh, bijvoorbeeld... een uh, en Lotus gaat de laatste tijd vrij goed. Die kan nog verrassend zijn met Grosjean. Uh, maar hetzelfde geldt voor, uh, voor Max. Die kan er ook zomaar in één keer bij staan. Ja. De tip, wie gaat er winnen? In principe is de uitslag gewoon altijd Hamilton, Rosberg, Vettel. Tenzij iemand op zijn verkeerde kant geslapen heeft of wat dan ook. En tenzij in één keer de Williams uh, of de Red Bulls uh, vorderingen hebben gemaakt. Ik denk wel dat de Williams... Uh, zich misschien in die strijd gaan mengen. Maar Mercedes zal op pole position staan als er niets geks gebeurt. Ja. Bedraai je jouw muziek ook vandaag. Hè? Naast het praten over de prachtige autosport Ordinary Love. U2, dat heeft te maken met die film van Mandela. Ja, die film van Mandela. Gewoon een prachtige, prachtige film en, en, en, en ook een prachtig nummer. U2 is natuurlijk gewoon onlangs in Nederland geweest. Natuurlijk ook een fantastische groep met een fantastisch verhaal erachter. Dus ja, gewoon een mooi nummer. We gaan luisteren.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 door Jan Lammers, de gast van vandaag. Trouwens uh, de enige Formule 1 coureur die na tien jaar zijn comeback maakte in de Formule 1. Ook dat is een record. Maar je wilde nog iets over die muziek zeggen. Nou nee, kijk, de Ordinary Love, hè, dat, dat is voor mij eigenlijk staat dat een beetje gelijk met, met het genieten van de, van de simpele dingen in het leven. En mensen denken heel vaak aan, aan succes en geluk... Uh, ...als iets in de toekomst... Hè, van, ...van ik wil succesvol zijn... ...en gelukkig zijn... ...alsof het altijd in de toekomst ligt... ...maar heel veel mensen realiseren zich niet... ...dat ze eigenlijk al gewoon succesvol zijn... Hè. ...ze leven in vrede, in welvaart... Hè, ...ze hebben eten, ze hebben gezondheid... ...en noem maar op... ...en dat zien ze vaak uh, in dat streven over het hoofd... Hè. ...want ambitie is natuurlijk mooi... ...maar als ambitie ontaart... ...in dat je uh, niet meer tevreden bent met wat je hebt... ...dan, dan gaat ambitie wat te ver natuurlijk... Hè. ...of dat je nooit tevreden bent... Met wat je hebt, zeg maar. Dus wat dat betreft denk ik dat uh, een heleboel mensen zich eigenlijk zouden moeten realiseren... dat ze zijn al succesvol. Ze zijn al gelukkig. En als ze eerst daarvan genieten, dan komt de rest vanzelf. Heb je daarom ook de volgende plaat, Lift Your Spirit, uitgekozen? Ja, nou, dat, dat, hè, natuurlijk was dat, uh, moet ik heel even denken... The Man is dat, hè, geloof ja, ik. Ja, ja, dat is van het album Lift Your Spirit. Nou, dat is, dat is uh, een, uh, een nummer wat uh, mijn andere zoon, Rayan, uh, van 18 jaar... Die dus inmiddels uh, in Florida woont. Uh, bij Orlando. Uh, en die had op enig moment. En dan ben je daar. En is dat nummer eventjes gewoon actueel. En, uh, en een hit. Dus, dus uh, hè, dat vond ik leuk. Gewoon eventjes uh, om dat te draaien. Omdat dat mij ook aan hem doet denken. We gaan hem draaien voor je. En daarna gaan we nog even praten over. Wat er dit weekend in Zandvoort gebeurt. Op het circuit. En dan moet jij je kindje van school halen. En dan gaan ja, wij met ja. de sportagenda uh, sport <laughs> ja. verder. Uh, heel graag nu. The man Well you can tell everybody Yeah you can tell everybody Go ahead and tell everybody I'm the man, I'm the man, I'm the man, yes I am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 I'm the man, I'm the man, I'm the man Yes I am, yes I am, yes I am I'm the man, I'm the man, I'm the man I got all the answers to your questions I'll be the teacher, you could be the lesson I'll be the preacher, you be the confession I'll be the quick relief to all you stressing It's a thin line between love and hate Is you really real or is you really fake? I'm a soldier And all my uitgezocht door de gast van vandaag in de watertorensport, Jan Lammers. En het is gewoon grappig om te zien hoe dat dan in zo'n studio gaat. Want iedereen die Jan ziet wil met hem op de foto, wil met hem praten. Het is, je bent nog steeds ongelooflijk populair, hè? Ja, ja, nou ja, goed. Het is moeilijk om, uh, om daar zelf... Uh, nou, het, het ik, is uh, gewoon zo. Ja, het is gewoon leuk om te zien dat... dat uh, en dat muziek er. speelt toch een grote rol in jouw leven. Bijna ieder nummer... Heb je gehoord, heb je doorvrocht? heb je <laughs> bewust gekozen? Er komen straks nog een paar nummers terwijl jij je kind uit school haalt. Ja, ja. Brown eyed Girl van Van Morrison. Ja. Dat is een speciale reden? Mijn dochter, hè? Ja. Dus uh, en vroeger, uh, eigenlijk is er een ander nummer van uh, When I Look Into Your Deep Brown Eyes. Uh, dan uh, The Birds and the Bees is en ik die, uh, dat. Ik eigenlijk, dat zong ik altijd voor de uh, als ze niet kon slapen of zo. Hè? Toen ze nog, nog echt in het eerste jaar zat, het eerste levensjaar. Maar dat vond ik een beetje een tuttig nummer... dus ik dacht van nou, hè, dit is een leuk bruggetje... dus dat is uh, een mooi nummer, maar dat is van die reden. En we gaan ook nog draaien, Father and Friend, Alan Clark. Nou kijk, uh, Zandvoort en muziek kun je natuurlijk om Alan Clark niet heen. Hè, dus gewoon een mooie vent met mooie moraal... ook een uh, fantastische relatie met zijn vader. Dus ik dacht van nou, hè, in, het, uh, in het algemene kader dacht ik... nou, die mag niet achterblijven. Nee. Als Jan Namers in de studio is... dan moet je natuurlijk praten over wat er in Zandvoort gaat gebeuren dit weekend... Uh, het staat weer in het teken van de internationale autosport. De grootste ja. publiekstrekker is natuurlijk de ADAC GT Masters, hè, zeg ik het goed. Ja. Waarin Jaap Lagen en Nick Katzburg aan de start verschijnen in een Lamborg Lamborghini. Ja. ja, het is een prachtig uh, uh, internationaal evenement. Het uh, ADAC, hè, de ADAC, uh, is natuurlijk ook een, een mooie sponsor. Een enorme, uh, ja, wat, uh, de wegenwacht zeg maar, hè, de bij die, die zo'n kampioenschap sponsort. is natuurlijk fantastisch. Ik moet wel even de kanttekening maken... dat we hebben net de KLM open hebben, achter de rug. En ik moet zeggen, ik heb nog nooit zulke fantastische beelden... van het circuit en Verzandvoort gezien als tijdens de KLM open. Dus dat was werkelijk genieten. Het ziet eruit als een enorme elitaire badplaats. En ik denk dat het ook weer die richting opgaat. Dus dat is ja. prachtig om te zien. Nou, Zo'n evenement past erin. Ik denk, uh, Nick Katsberg en uh, Jaap van Lagen... Uh, Jaap van Lagen is denk ik een van de meest onderschatte talenten van ons land. Kan heel veel, heeft ook al mooie prestaties uh, verricht... Uh, vooral in de Porsche Cup en uh, noem maar op dus uh, absoluut uh, uh, toptalent, alleen uh, uh, ik denk net als, als, ik, als ik zelf als je net niet die buiten categorie hebt dat je, dat je door kan stoten ja, dan, dan blijf je natuurlijk altijd maar gewoon in, uh, in dit soort categorieën uh, proberen op het hoogste niveau mee te doen en Nick Katsberg, daar heb ik zelf ook tegen gereden uh, toen ik zelf nog de GT racers hier deed dus die is, ook, uh, die is me ook vaak genoeg voorbij gereden, dus ik kan niet anders dan zeggen dat hij natuurlijk een groot talent is Nee, maar zonder gekheid, eh, Nick is gewoon ook eh, absoluut een goede rijder. Alleen eh, die mannen moeten het vaak eh, nog naast hun normale werk en naast hun normale andere carrière doen. Dus het zijn geen, geen rijders die het eh, professioneel kunnen doen. Eh, maar, maar gewoon eh, toprijders Het zou fantastisch zijn als ze hier op hun thuiscircuit kunnen winnen. Het maakt natuurlijk hun prestatie wel groter, hè? Ja, uiteraard. uiteraard hè. En, uh, en nogmaals, die, die, die ADAC Masters is gewoon een heel gerespecteerd uh, kampioenschap. En ik ja. denk dat uh, vaak als je daar gewoon zo'n race kan winnen of zo'n kampioenschap zou kunnen winnen, hè, dan, uh, dan kun je in die klasse en in die omgeving tenminste weer een klein stapje omhoog. Dus dat, uh, dat maakt het dan voor hun weer uh, gewoon weer beter voor het jaar daarna. Wat leuk is dit weekend is ook dat de beste Formule 3-rijders uh, te zien zijn hè? Ja. in de Masters of Formule ja. 3. Ja, nou, de Formule 3 is... is uh, hè, vroeger was het de Marlboro Masters natuurlijk. En nu is het alleen maar de Masters. Nou, in het verleden natuurlijk uh, ook, ook uh, eigenlijk een extra injectie gekregen. Doordat uh, mensen als Joff Stappen natuurlijk voor eigen publiek... dat soort races wisten te winnen. En ik denk dat uh, de Masters eigenlijk de, de, zeg maar de Macau van, uh, van Europa is. Hè, dus dus uh, ja, ik denk hier meer eigenlijk een Europees kampioenschappenrace. Maar meer nog dan een echte Europees kampioensrace. Want hier heb je gewoon van alle kampioenschappen... dat ze dus bij elkaar komen. Weet je nog wie vorig jaar won? Geen idee. Max Verstappen. Oh ja, natuurlijk ja. <laughs> dat ja, nou ja, kun je zien, omdat je, je, je denkt aan Max gewoon... dat hij dat drie jaar geleden heeft gewonnen. En, en, en, uh, maar die is in zo'n, uh, wat is het, een maandje of 17 geleden... heeft hij pas zijn allereerste autorace gereden, zeg maar. Hij heeft misschien iets langer gereden, maar in ieder geval zo kort geleden... Dus, dus ja, in je beleving, ik, voor mij is Max, heeft Max dat drie jaar geleden gewonnen. Maar ja, de tijd gaat hard. Ja. Singapore levert punt op, daar ben ik van overtuigd. Ik ga er vanuit ook. Ik wil je heel hartelijk danken. Je was een geweldige gast. Je bent een geweldige promotor van de autosport. Heel veel succes, ook volgend jaar in Dakar. En uh, dank voor je komst. Joh. Hartstikke bedankt. Ja. grown cast my memory back there long sometime overcome thinking about it. making love in the green grass behind the stadium with you my brown eyed girl En uitgekozen door de gast van vandaag in de Wadertoren Sport Jan Lammers. En wij gaan verder met de sportagenda. Die wordt gemaakt door Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. En die wensen wij vandaag heel erg veel sterkte. Want in haarlem Noord moet hij zijn overleden moeder wegbrengen. Maar hij maakte wel de sportagenda. En die gaat om te beginnen over het voetbal morgen om half drie in IJmuiden. IJmuiden tegen de sportvereniging Zandvoort. IJmuiden heeft de beide eerste wedstrijden gewonnen... Zandvoort heeft er één gelijk gespeeld en één gewonnen. Dit is dus een heel belangrijke wedstrijd voor Zandvoort om de aansluiting met de top te houden en te krijgen. Om half zeven s avonds gaan we basketballen: de Lions tegen de Maple uit Heemskerk. Eerste wedstrijd van het seizoen in de Corver Sporthal. Dan op zondag om tien minuten voor elf: handbal, VOS DSG tegen ZSC in Leinden. Tweede wedstrijd van de veldcompetitie. ZHC heeft de eerste thuiswedstrijd met 23-17 gewonnen. Om half 1 gaan we hockeyen. De ZHC-dames tegen Nijkerk. Op het eigen terrein, Sportpark Duintjesveld. Duintjesveld. Voor beide teams trouwens. De tweede wedstrijd, de vorige wed uh, wedstrijd, uh, is, niet uh, is niet gemeld door ons. Maar de dames hebben de eerste wedstrijd bij de Kraaien in Weidewormen met 2-6 gewonnen. De heren hebben in Amsterdam 1-1 gelijk gespeeld tegen Eiburg. Dat dus om twee uur op het hockeyveld. Straks nog even aandacht voor de viering... van de 50-jarige Zandvoortse basketbalvereniging, de Lions. Daar komen we straks op terug. Maar nu nog even deze plaat, speciaal gekozen... door de gast van vandaag in de Watertorensport, Jan Lammers. Father and friend, Alan Clark. O, papa, sit down...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 I'm a lookout Zandvoort voor Zandvoort, father en friend, Alan Clark... gekozen door Jan Lammers, de gast van vandaag in de Watertoren Sport... met wat sportberichten. Iedereen in Rotterdam zal blij zijn... want de tuchtcommissie van de KNVB heeft Elia vrijgesproken. En dat betekent dat hij dus gewoon zondag weer kan uitkomen. Mitchell Dijks dacht dat Ajax dit seizoen het juiste ritme te pakken had... met vier competitiezegers op rij. Maar na de gelijke spelen tegen Twente en Celtic... zijn er weer twijfels over het spel wanneer zal dat weer eens goedkomen bij de Amsterdammers. Wereldkampioenschap wielrennen zal plaatsvinden zonder Cavendish... want die heeft zich afgemeld met een schouderblessure. En de tiende plek van Nederland op de coefficiëntielijst... Eh, die staat erg onder druk. En dat komt natuurlijk ook door de, door de wedstrijden van gisteren. Die tiende plaats eh, op de coefficiëntielijst van de UEFA... komt steeds meer onder druk omdat eh, de achterstand op nummer 9... België aan het groeien is... En de nummer 8 Oekraïne al helemaal niet meer in te halen is. Nederland koestert nog een voorsprong van ruime punten... op nummer 11 Zwitserland en nummer 12 Turkije. Maar nummer 13 Tsjechië volgt op ruim drie punten. Het wordt steeds linker. En straks hebben we dus geen vertegenwoordiger meer... van de Nederlands kampioen in de Champions League. De spelersvakbond FIFPro Pro wil dat het transfersysteem verandert. En dat... De betekent ook dat de Internationale Vakbond voor Profvoetballers... een klacht gaat indienen bij de Europese Commissie... over het huidige transfersysteem. Dat laat secretaris-generaal Theo van Zeggelen van de Pro weten bij de NOS. Spelers en zeker minderjarige spelers moeten beter beschermd worden... en moeten een betere distributie komen van geld om ook kleine clubs te helpen... en we moeten het aantal huurcontracten verminderen, zo zegt Van Zeggelen. En het laatste nieuwtje komt eigenlijk dat uh, ook Lasse Schöne... zich een beetje geërgerd heeft aan trainer Frank de Boer. En dat hij heel duidelijk wil laten zien... dat hij in de eerste keus van Ajax thuis hoort. We gaan verder met muziek. Gezocht deze keer door Charles Duif, onze technicus van vandaag. Het heeft nog alles met Jan Lammers te maken. Want hij vertelde ons zojuist dat dit nummer uh, in zijn hoofd speelt... als hij over de baan snelt. Je moet vertrouwen hebben in alles wat je doet. Feit George Michael. Have mm -hmm. I have faith Oh, gotta have faith Because van Jan Lammers, de gast van vandaag in de watertoerensport, waarin we het nu gaan hebben over basketbal. Want dit jaar bestaat de Lions, en dat is de officiële naam... van de basketbalvereniging in Zandvoort, 50 jaar. En dat wordt gevierd morgen om vier uur in de Corver Sporthal. Een wedstrijd tussen oudspelers van de Lions... die in het verleden ook heten Mars Energy Stars Lions... Tipsos Lions en Raad en Daad Lions... Dat uh, die gaan morgen dus spelen uh, uh, tegen de oudspelers van Flamingo Levis, Levis Flamingo's. En dat waren de namen van de Haarlemse vereniging die uh, in het verleden bestonden. Dit allemaal in de Corver Sporthal. In de tijd dat beide clubs nog in de eredivisie spelen, waren die wedstrijden, zowel in Haarlem als in Zandvoort, de hoogtepunten van het seizoen. De eerste keer dat de Lions deze tegenstander trof, was in de finale voor de Nederlandse basketbalbeker in Utrecht. Maar liefst zes bussen Zandvoortse supporters gingen mee. Lions, dat toen de tijd in de eerste klasse speelde, verloor de wedstrijd. Maar het was ontzettend spannend. Flamingo speelde al in de eredivisie. Drie jaar later won Lions de beker wel en ging Europa in. Een wedstrijd in Tsjechoslowakije en in Joegoslavië leverde dat op... Lions was daarna uitgeschakeld, want dat verloor die beide wedstrijden. Maar heel veel oudspelers, waarvan er een paar nog steeds actief basketballen, geven zondagmiddag acte de présence. Aansluitend is er een reunie in de Corver Sporthal. Nostalgie en basketbal, zoals het gespeeld moet worden, zullen hoogtij vieren. De entree is gratis. Allemaal naar de Corver Sporthal. Zondagmiddag vanaf 4 uur. Nou, en heel mooi gesproken. En, uh, ik wilde jou zo maar eens iets vragen tussendoor. Want jij bent nog zeer actief uh, in uh, de voetballerij. Als het gaat om coachen van uh, jonge mensen op het veld, hè? Ja, ja. ja. ja. ja. Ik, ik sta zeven dagen per week op het veld. Ik ben uh, hoofdtrainer ENF-junioren, dus de kleintjes, bij ja. Allianz 22. Ja. Ik train twee A-teams en twee B-teams. Teams bij de Koninklijke HFC, maar daarnaast ben ik trainer van de overige senioren. Ja. En dat betekent dat ik de teams 4, 5, 6 en 7 onder mijn hoede heb. Okay. Vanmiddag ga ik trouwens met de C's aan de gang, want ze hadden niet genoeg trainers, dus ik val even in. Maar ja, het voetbal uh, is mijn leven. Dat ja, is jouw leven. Hé, hey, maar uh, als je nou zo bezig bent met met, met name, dus de hele kleine uh, voetballetjes, zie je dan al uh, sporen van talent bij die, bij die jonge mensen? Ja, absoluut. Alleen je moet natuurlijk allemaal afwachten wat er gebeurt. Hè? Want een kind kan bijvoorbeeld in één zomer... als hij dit jaar heel erg goed is... kan hij in een zomer door verkeerd eten of wat dan ook. Er kan van alles en nog wat veranderen. Ja. En als kinderen gaan groeien is het ook moeilijk. Dan gaan opeens die benen heel lang worden... en dan weten ze niet hoe ze moeten lopen. Mm -hmm. Dat zijn allemaal dingen die bepalen of iemand een talent blijft. Maar talenten zijn er zeker. Ja. Maar geef je dan ook de ouders van die kinderen een, een, een hint? Z ja. De hint van mij aan de ouders van de kinderen is... Als ze goed zijn, zijn ze over vier jaar nog goed. Ja. Ga alsjeblieft niet in op de verhalen van scouts die iedere zaterdag langs de kant staan. Laat die jongens gewoon in die vertrouwde omgeving opgroeien. Ja. En, en niet weggaan om met een busje gehaald te worden om zes uur en s'avonds om negen uur thuis te komen. Mensen gebruik je verstand. Als je kind nu goed is, over vier jaar nog absoluut. Ja, luisteraars, u luistert naar Sport en uh, uw presentator Henny Ruckert. En we zijn zo blij hier bij Zievem Zandvoort, als onze collega's, dat hij ons team is komen versterken. Want ja, zo'n uh, professionele man in je team uh, oh. bij een lokale radio. Dat is fantastisch. En we maken ook de uitzendingen heel graag met jou. Dat, dat geldt voor mij, maar ook voor mijn collega Ruud Jansen natuurlijk. Wij doen de techniek en uh, ja, Hennie uh, maakt het programma vol. Nou, heel mooi. Uh, ik ga jou vast een heel fijn weekend toewensen, wensen, Hennie. En uh, Ik heb een plaatje voor je uitgezocht en je mag twee keer rijden. Nee, drie keer rijden. Nou, je raait het waarschijnlijk in één keer welk nummer het is. Herman van Veen. Ja. Anne.